Uur. Lot Lewin met het NOS-journaal. Het Nederlandse Rode Kruis vindt dat er te weinig medische hulp is voor Syrië. De organisatie begint een inzamelingsactie om medicatie en voedsel naar de belegerde gebieden te kunnen brengen. en meer mobiele klinieken op te bouwen. Ook ondersteunt het Rode Kruis bestaande ziekenhuizen met medisch personeel. Dit geldt ook voor andere landen in conflict, zoals Congo, Jemen en Zuid-Soedan. D66 vindt dat het volgende kabinet moet zorgen dat iedereen een vaste baan kan krijgen. Het afgelopen jaar was bijna vier op de vijf baanden een tijdelijke of een uitzendbaan. Volgens partijleider Pechtold is er sprake van een tweedeling op de arbeidsmarkt, waarbij vooral mensen onder de 45 en lager opgeleide geen vast contract meer kunnen krijgen. De Turkse geheime dienst heeft de Duitse inlichtingendienst om hulp gevraagd... bij de opsporing van aanhangers van de islamitische geestelijke Fethullah Gulen. Dat schrijft het Duitse weekblad Der Spiegel. Volgens de Turken zijn Gulen-aanhangers naar het buitenland gevlucht... na de mislukte staatsgreep van vorige maand. De Turkse ambassadeur in Nederland verwacht dat Turkije ook Nederland zal vragen... om hulp bij het aanpakken van de aanhangers van Gulen. De organisatie van de Gay Pride in Istanbul houdt morgenavond een demonstratie tegen de moord op een transgender. Ook willen ze aandacht voor het geweld tegen vrouwen, homo's en transgenders in het algemeen. De vermoorde transgender was een bekende figuur in die wereld. Volgens een Europese transgenderorganisatie wordt er nergens in Europa zoveel transgenders vermoord als in Turkije. En bijna 3,2 miljoen mensen hebben gisteravond naar de hockeyfinale van de vrouwen gekeken. Daarmee was de wedstrijd Nederland-Groot-Brittannië de best bekeken sportwedstrijd van deze Olympische Spelen. De oranje vrouwen verloren na shootouts en moesten genoegen nemen met het zilver. En dan nog het weer. Het is wisselvallig met opklaringen en een enkele bui. Er staat vrij veel wind en het wordt 20 tot 24 graden. Morgen meer buien en een graad of 19. Dit was het FB. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... bij Muiden-Oost, 4 kilometer door werkzaamheden... vertraging iets meer dan 5 minuten... en op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch bij Utrecht... 4 kilometer, ook daar zo'n 5 minuten vertraging. Tot zover de verkeersing. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat...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 the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 toch niet, ik oh, wou zeggen, je bent toch niet de met een fiets komen? De fiets, ja, vanaf het, vanaf het station... Ja, handig is dat, hè, dat je hier zo'n fiets... Uh, is het, heb je een NS-fiets? Uh... Ik ben nu met mijn v -fiets Oh, je gekomen. hebt een V-fiets, oké. Okay. Ja, ja, en anders de, inderdaad de NS-fiets. De NS-fiets, ja, ik vind het een fantastische uitvinding, uh, eerlijk Zeker. gezegd. ja. Maar goed, mindfulness voor mantelzorgers. We hadden het er even over, uh, toen er nog geen uh, uitzending was over... Uh, dat wij, zowel Henny als ik, beide mantelzorgers zijn en dat dat leuke, maar ook verdrietige verhalen geeft. Um, wat, wat, wat kan ik verwachten, of wat, kun, wat kan men verwachten bij deze mindfulness bij, uh, bij jullie? Bij deze mindfulness training in Wisseland. Wisseland is inderdaad gestart op 13 september. Um, nou, we weten natuurlijk al heel lang, en daar hadden we het net ook over, he, dat het ook belastend kan zijn. Um,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 Naar de financier. En wat is dan die ondersteuning? Zijn, zijn daar psychologen, psychiaters mee bezig? Wat is die ondersteuning vanuit het radboud? Dat is geen ondersteuning, het is een onderzoek. Een onderzoek? Ja. Ze doen onderzoek op de dus Jullie. Uh, um, ja, we, leveren, we, he, we leveren dan materiaal weer terug, aan. En, worden weer teruggekoppeld met ja, feedback en zo. En, ja. Oké. Okay. Bijzonder. Ja, ja fijn. Wel ja, ja. heel bijzonder. En het leuke gehouden. is dat het dus zich blijft ontwikkelen.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 Dat vond ik wel grappig eigenlijk dat je daar... Uh, ja, dat die, als je zover bent... Ja. dan weet je uh, tot hiertoe en niet verder... en dan kan iemand je helpen of zo. Wel heel grappig nou ja, dan zit je houden. bij een grens... en dan is het dus de vraag... ga je naar links of ga je naar rechts op die grens? En, ja, of stop je? Uh, de, ja, wat uh, ja. ja. ja, mooi wat je daarbij zegt... is zo is de mindfulness training natuurlijk ook... Hè, wat ik net zei over die depressie... Hè, dat, daar is een verwijzing voor nodig van een huisarts. Het bijzondere van uh, deze training is... dat die gefinancierd wordt door de gemeente Zandvoort...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 En het telefoonnummer is 088-788-5055. En prezes wordt gespeld als P-R-E-Z-E-S. Ja. E E-N-S. E-N-S. Ja. Presens. Presens. -E -E e P-R-E-Z-E-N-S. Nou, dit moet goed gaan. Ja, Succes. Goed. Hartelijk Hartstikke dank. Bedankt voor je komst ja. en uh, heel veel succes. Dank jullie wel. Muziek. Tomorrow's rain We'll wash the stains away something in our minds Will always stay Perhaps this final I'm a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 Uh, die 94 maatjes komen uit een dagboek. En dat dagboek is van degene die op de motor zit. Is die dat Aukus of Herwijer. Dat is meneer Oké. Meneer, okay. meneer Herwijer die zit uh, in het span. Het, het zijn allebei uh, mensen uit, afkomstig uit de omgeving Haarlem. Uh, die in de zijspan zit. Die, zijn vader, uh, die, heeft, uh, die is hoofd van de Carnissie School in, de, in het Rozenpreeuw in Haarlem. En de andere, uh, die, uh, die zijn vader, die uh, is chemiker...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 Ja, en dat is, dan hebben we het over 10.000 kilometer op zijn minst? Ja, zeker. 12. 12? Nou, was ik toch een beetje in de buurt wereldwijd ja, gezien. Ja, ja. Ik vind knap berekend zo snel van je, hoor ja, trouwens. Ja. Oh. Ja. Ze, ze, ze speelt vals. Ja, ja, maar ik geef het wel taan, Ja, Nee hoor. Helemaal, goed. Helemaal ja. goed. Maar we kunnen het dagboek heel mooi volgen als, ja. we, het, als we het tentoonstellen. En het is uh, vrij uniek. Eigenlijk is het tent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 Precies, want er zijn vast wel mensen die dat kunnen, die getaal getaal ja, kunnen getaal, ja. ja, precies. Nou, dus Google ook erg overwinst. En dan staat er Naaldwijk, richting Naaldwijk. Drie kilometer ja. staat er. Ja, nee, tien stappen terug. Lees het andere bord. Ja. Die, die schaalmodellen waar, waar je het over hebt... waar komen die vandaan? Zijn die komen dat uit is... Beverwijk. Is, is dat en van BV... één, één dat bepaalde... Is één, dat is één uh, iemand die auto's uh, schaalmodellen verkoopt...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 En, en wie betaalt dat allemaal? Want die meneer doet dat niet voor niks. Dus... Uh, als het goed is betaalt BMW ook. BMW dat allemaal. Yeah. Goh, die hebben, moeten toch wel een flinke zak geld hebben hè, voor alles nou, wat ze betalen. Nou, ja. ja, het het is zo gigantisch duur yes. is ja. het ook. En het levert ook op. Hè. Het, is, ja. het is natuurlijk uh, ja. Mensen ja. willen ook komen naar het museum... omdat er natuurlijk heel veel liefhebbers zijn. Ja, ook van BMW, maar ja. ook überhaupt van dit soort ouderen. Het past er sowieso al bij.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 te vragen, ja. We scannen ze wel natuurlijk op de museumjaarkaart, maar dan houdt het ook verder mee op. Maar dit is een thema uh, tentoonstelling en de volgende is uh, tentoonstelling? Dat, dat, ik, dat weet ik eigenlijk niet zo twee drie Dat niet. weet je niet? niet nee, ik weet die kalender <laughs> nooit. Nou, dan is het een big surprise. Ja. Dan zou ik zeggen, komt u nou maar naar deze tentoonstelling. Ja, dan dat weet is u het. ook wel vanzelf alweer de volgende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 Nou, een BMW R16 is dat, ja. is 1929. En als dit naar meer smaakt, zou ik zeggen, vrijdag de opening... Ik heb, ik heb nog één vraag, misschien dat, dat je dat weet. Um, je zegt de politie gebruikte ook die BMW's. Ja. Zijn ze daarmee gestopt?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 Oh ja. En dat is wel handig hoor, als je vast zit of zo. Is dat typisch uh... iets van BMW? Zo kan nee, nee, nee, er, nee? Zijn, er zijn meerdere firma's. Maar uh, over de, de, veruit het meest is, is met kettingaandrijving. En nou, voordat we al te technisch nee, worden. Nee, we gaan niet technisch worden. Maar ik was even nieuwsgierig. Zou ik zeggen, hartstikke bedankt. En Dank heel veel succes. Ja. En uh, dit wordt heel erg leuk. Ja, oké. Okay. Dankjewel voor de uitleg. Sitting on a highway in a broken van. Thinking of you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 Mag ga, dat dan? Ja. Mag, mag, mag het inderdaad, mag Precies. een horizon iets kosten? Wat is het ja. ons waard? Als je een spoorweglijn aanlegt of een tracé hier in het binnenland, gaan ze toch ook onder onze tunnels ja. werken. omdat we de omgeving willen, uh, ja, willen beschermen? Ik ja. zie niet in waarom we hier. Miljard, maar ja, dat dat wil je ook... zeggen dat een miljard weinig is, maar een miljarden vliegen je <laughs> Heb je, de oren heb je het idee dat het eigenlijk al uh, door bepaalde politieke.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 Ja, ons dingetje nog. We hebben nog um, een kleine agenda. Vanmiddag nog op de ja, boulevard. Ik ga nu naar de boulevard. Okay. We zijn weer geopend. Uh, goed. Zegt het voort. Zegt ja. het voort. Kom, kom, maar gewoon kom gezellig de boulevard. langs, vind ik ook leuk. Precies. En dan uh, nou, maken we nog. We hebben in ieder geval Gof, deze dagen alweer 500 handtekeningen extra opgehaald, uh, fysiek. En er gaan er vanmiddag nog wel een aantal bij komen. Ja. Dus, uh, Porsche, Helemaal 500. goed. Ja. Dankjewel voor je komst. Ja. Dank jullie wel. En succes.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 We, nou, we zijn er bijna. Ja, we zijn er bijna. We gaan bedanken Thomas en Willem voor de techniek. De redactie Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik. Eindredactie Gerry. Oh, sorry, dat zou jij doen? Nou, ik. Dat nee, ik, is, ik nou, ja, maakt ook niks uit. We hebben de koffie gehad van uh, Gerry Rutte. Uh, het was in de studio. Volgende keer weer Hotel Hoogland. Fijn weekend. Bedankt uh, um, Henny voor bedankt de presentatie. En, uh, en tot uh, volgende uh, tot keer. En tot volgende week Zandvoort. Yes, Over dag. Een land met ander licht...